4 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In Australië gaat justitie opnieuw onderzoek doen... naar de controversiële verdwijningszaak van Esoraya Chamberlain in 1980. De negen weken oude baby verdwijnt tijdens een kampeertocht... uit de tent van haar ouders. Die hebben altijd beweerd dat Esoraya was meegenomen door een dingo. Desalniettemin werden de ouders veroordeeld... voor de verdwijning van hun dochter. Later werden die veroordelingen ingetrokken... Ook internationaal was er veel aandacht voor de zaak. Het drama is zelfs verfilmd. Waarom justitie de verdwijningszaak van Baby Esoraya opnieuw onderzoekt... is onduidelijk. In Brussel is een betoging van Congolezen op rellen uitgelopen. Zo'n duizend demonstranten protesteerden sinds gistermiddag... tegen de verkiezingsuitslag in Congo, zo'n voormalige Belgische kolonie. Het Hoge Rechtshof in Kinshasa maakte gisteren bekend... dat president Kabila is herkozen...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 Op het schip zaten naar schatting 380 migranten... uit onder meer het Midden-Oosten. Er zijn er tot nu toe 67 gered. Volgens de Indonesische politie zaten er veel te veel mensen op het schip... en is het daardoor gezonken. De opvarenden waren voornamelijk Afghanen, Turken, Iraniërs en Saudis... die waarschijnlijk onderweg waren naar Australië. Volgens een van de overlevenden waren er ongeveer 40 kinderen aan boord. Dan nog het weer, wisselvallig met buien en opklaringen. Lokaal kan het glad worden...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 Het is drie minuten over vier. Terwijl ik zie word ik een beetje verkouden. Heb je dat wel eens gehad? Dat je zomaar... Uh, in één keer... Uh, in één keer auto's nou, of blues of bam. In één keer word je verkouden. In één keer hoor. Ik heb het wel echt... Uh, je, je hebt wat een, he? een, week, ja, een soort nou, bronchitis. Een week in een bronchitis. Klinkt ook. Maar. Je praat ook <laughs> een beetje zo'n neus. Ja. Een beetje nazalig. Klopt. Ja, tussendoor dan... Uh, als, als de microfoon dicht gaat... Dan, uh, dan uh, barst ik uit. en. Zullen we even snuiven? even, nee, even, even tegelijk. tegelijk ja. Gewoon, gewoon ja. omdat het gewoon... Eh, met Mensen toch verkouden zijn. En het hoort er allemaal bij, jongens. Dus gewoon even. Even 3, 2, 1, ah, even goed, goed, 3, 2, 1, oh, lekker soms is <laughs> heerlijk, dat, hè? Heerlijk, heerlijk. Ja. Goed, um, ik geef dit jaar, ik, ik zei net een 8, maar ik denk wel een 9. Ik vond het echt een crazy topjaar. Ja? ja, waarom? <laughs> nou ja. Uh, maar ja, ik vind het wel, wel hoog ingezet. Ja, hoor. maar het was, het was, echt, een, was echt sowieso, sowieso uh, ik ben getrouwd dit jaar. Dat is leuk en uh, ik, had, uh, ik heb uh, die bootreis gemaakt, met, uh, ook voor 4-7, ben ik gewoon oh, drie ja. weken rondgereisd. Ja. Uh, ik heb uh, ontzettend veel in de nacht uh, dit programma gemaakt, wat echt heel leuk was. Ik ben naar Amerika geweest op vakantie, was ook heel leuk, rondreizen. En uh, uh, ja het was echt cool ja, wat heb jij al gezegd? zijn gedacht? wel de ingrediënten voor een, een topjaar inderdaad ja, ja. Nee, dat was echt het was echt wel leuk dat was echt ik vond echt een jaar en dat is ook een beetje waarvan ik denk van nou poepo. nu mag het wel wat minder ja nou ja het, uh, het, het is uh, uh, ja ja is zeker ja. Dat, nou, is, al, nou, dat oh. is lastig, want het is moeilijk om dit te overtreffen, dat is zo leuk. Ja, ja, maar voor het mij het dan mag dan, toch he? net zo leuk blijven? We mm. krijgen al genoeg uh, ellende over ons heen nou, Dat is dus het punt ook. Hè. Het, was, het was wel een lastig jaar wat betreft nieuws. Het was best wel uh, heftig. Ik bedoel, er is volgens mij ook no lang geleden dat er zoveel gebeurd is in het nieuws. Ja. ja. Ik bedoel, de, de, de, de, zijn zo er zijn veel mensen overleden en er zijn veel rampen gebeurd en zo. Dat is, ook, dat is allemaal wel heel erg natuurlijk. Mm. Maar voor mij persoonlijk... Was het een mooi jaar? En daarom geef ik de 9. En ik ben benieuwd wat uh, de rest van Nederland uh, vindt. Dus uh, ja, bel je cijfer even door. 0801121, 0801121. Welk cijfer geef jij jouw, broek, uh, jouw, leven, jou, jouw jaar? Mijn jaar. Nou, ook wel een negen misschien. Ook wel een negen? Ja, ja, ik heb ook veel leuke dingen gedaan. Dus omdat ik het negen geef, geef jij het geef ook een ook ook negen? negen. Ja, ik, ik vind het wel een beetje flauw om dan eronder te gaan zitten. Dat is net alsof mijn leven net iets minder leuk is dan die ja. van jou. Ja. Nou ja, jouw ja, jago ja, ja, ja, gewoon. Kan toch. Hé Jos, goedemorgen. Hallo. Hé hey Jos, goedendag. Hallo met Luc. Oh. Ho hoe is het? Ik, ik heet Jasper trouwens. Oh, oh Jasper. oh Nou, ik heb hier Jos staan op het schermpje dat... oh, ja, Jos. Nou, mijn roepnaam is Jap. Jap? Nee, dan laten we het op Jasper houden. Dat, dat is wel zo Ja, oké. Okay. <laughs> nou, nou, wat hebben we allemaal meegemaakt de afgelopen jaren? Ik, ik, ik begin met een zesje. Dat is in ieder geval mijn... Uh, dat zetten we aan, de, aan, de, aan het topic. Oké. Okay. Een zesje staat genoteerd. En dat komt doordat... Ja. Nou, A... Dat is uh, het, het taalgebruik in de, in de Kamer. Ja, oké, okay, ja. En op een gedeelte eerste plaats staat natuurlijk het Kyoto-verdrag, wat ook helemaal, totaal, helemaal geen enkele zin heeft eigenlijk. Dus, het, dus het, uh, het, uh, jouw jaar is eigenlijk een beetje uh, verpest of, nee. of, of minder geworden door de politiek? Nee, nee, juist niet, want er komt juist meer aandacht aan. Want, want iedereen zegt van het Kyoto uh, en, het, en het, wat er in de Kamer gebeurt. En de wereld gebeurt dus heel erg. Ja. Het doorschuiven van het, uh, het Blekerbriefje. Uh, je, je, je wordt er ook het einde van een jaar helemaal mee doodgegooid, hè? Met al die overzichten. Ja, het is, het is echt één jaar. groot jaaroverzicht, jazeker. Ja, ja, ja. ja dus, dus, er zit er wel een stukje depressiviteit bij. Ja, ja. De, de, want je, ik, ben, ik, ik, ik leef dus in, in de, in de lage lonen. Uh -huh. Want je mag niet armoe meer, meer zeggen, want <laughs> het bestaat niet. Nee. En uh, ik ben dinsdagjarig okay. en ik heb al een, uh, 50 euro gekregen van mijn vader. En dat, uh, nou, dat heb ik. Ik heb nog 30 euro's over. En dan, uh, dus wat jij ja, ook zei voor de nieuws: van uh, wat als je nou rijk bent, je hebt 1 miljoen of je hebt 100 euro uh, erbij. Yeah. Hoe, hoe ga je dat indelen? Ja, dat, dat is verhoudingswijs. Hè? Ja. En, en vooral verhoudingswijs, dat is denk ik de tijd waar we nu in zitten, hoe meer, uh, um, hoe, hoe, hoe groter je, je ballen zijn, zeg maar, yeah. dat is toch lust toch, of niet? Ja, ja echt, nu, nu niet meer hoor, niet meer, het is geen lust meer, dus niet te veel nee, seks nee, erin. Nee, nou, he. nou het is <laughs> verder naar lust. Hoe, ja, hoe groter jij er zijn, hoe, hoe meer uh, macht je hebt. Ja, ja, ja, nee, dat is waar, dat is waar. Maar, maar, maar is jouw jaar ook wat minder leuk geworden omdat je gewoon niet zoveel te makken hebt? Minder leuker omdat je niet zoveel... Te... Nee, je gaat die aan het aanpassen. Het is dus net een handicap. Ik bedoel, als je blind bent, dan, dan ga je beter horen. en uh, yeah. als, je, als je weinig geld hebt, dan ga je... Ja, er zijn natuurlijk mensen die, die gewoon hun eigen gedrag uh, doordouwen. Dat je echt aan de onderkant komt. Mm -hmm. Maar je kan best met een uh, kilo zak uh, minifrietjes... Kan je best uh, die oh, yeah. dagen... Uh, jij was van de mini frietjes. Sorry. Ja, ik zie je, kijk, het toch een lampje branden. Ja. Ik denk, ik denk jullie hebben een groen vinkjes staan. Oh, dat is die. Uh... Ja, nee, nee. Je hebt geen, uh, geen tag mini frietjes bij, maar dat was vorige week. Toen vertelde je dat je inderdaad wel, uh, <laughs> omdat je, ja, gewoon soms een keer een week, had dat we uh, weer iets minder te besteden had, koop je gewoon een zak mini frietjes ja. en, uh, en, dat was, en dat was goed te doen. Ja, een Uiteindelijk... half... Eh, je neemt zo'n flesje olie en doe je een kwart van erin, dan kan je zeker een... Nou, tot het zwart ziet, zeg maar. Ja, dan, eh, ja precies. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je moet het wel een beetje lepelen met zo'n... Zo so maar eh, heb ik de nummer drie nog niet gezegd, hè? Ik had nummer, normaal had ik, en bleker had ik. Ja, je ja, ja, had Maar ja, er is er nog één. En eentje. doe eens normaal, man. als dit, hè? Ja, doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Lekker zelf normaal. zo jongen, jongen, jongen. leuk. Lucky to face, leuk. Dat doe je normaal man. <laughs> ja, die is grappig. Ja. <laughs> het uh, nummertje drie, ja. Oeh, ja, je zei ook net er zijn helemaal mensen dood gegaan. Ja. En ook uh, onverwacht. Ja. En we lopen tegen de kerst. Ja. En ik wil toch, ik denk toch, denk toch, denk toch de nummer drie. We kijken naar Amy Winehouse. Oh, ja, natuurlijk, ja. Dat was ook dit jaar. Ja. Ik drink niet te veel dit jaar. <laughs> ja. Wat, wat ik bedoel, ik ben ook... Nou, ik heb uh, gelukkig zes uh, lekkere van die katten... en ik woon op de begane grond, dus dat... Uh... Dat zijn van die buitenkatten, weet je, die komen dan kletsnat binnen in die ik afdrogen en uh, dat werk. Ja, oh, dat is wel het enige smetje op mijn jaar trouwens. Ik heb ook een kat, alleen die heeft nu uh, FIP, ken je dat? Wat? FIP. Een ziekte. Fip? Ja, dat is een soort ziekte, ja, dat is een heel gedoe. Dat, dat is, er is toch echt... niet die aids, hè? Ja, nou, het is een, een variant daarvan, ja. Uh, en daar kun je ook niks aan doen. Dus hij zit nu aan de prednisom maar blaast hij dan helemaal op of niet? Nee, nee, nee, dat, dat dacht ik ook van, nou, dan zal hij wel veel vocht vasthouden. Maar dat is dus wat wij mensen doen met maar maar dieren doen dat niet. Uh, maar het is een. Uh, uh, ja, het is uh, ik zielig voor het beest. Want. Uh, en ik. Uh, ja, ja, dat is een beetje sneu. Ja, maar is hij dan besmet door een krap of zo? Nee, nee, goed? nee. Het is een. Uh, ja, het is, het is een heel technisch verhaal. Ik weet er alles van inmiddels. Het is dus een virus. Uh, wat al, eigenlijk 80% van de katten hebben. Dus de, de, de, jouw van die katten ook waarschijnlijk. Net dus, zoals dus wij een griepvirus hebben. Ja, of een kankervirus precies. Bij Alleen bij sommige katten. En in mijn geval bij mijn kat. Uh, muteert dat tot een heel ernstige ziekte. Waar ze niks aan kunnen doen. Ja, maar ga, gaat het in de nieren zitten eerst? Of? Ja, nee, het is een soort buikslijmvliesontsteking, geloof ik. Ja. Ja, maar is, uh, dit, dit, dit, ja, is, uh, hoe oud is hij? Ja, anderhalf maar. Maar dat, is, maar dat, dat komt vooral, vooral voor bij jonge dieren. Hé. Hey. Ja. En wat zijn de eerste verschijnselen voor de luisteraars thuis die nu al denken van, oh, misschien oh in mijn kat? Nou, precies. Dat is goed dat je... T, de, het is dus... Uh, ja, je, mensen moeten niet meteen in paniek raken, hè. Dat sowieso. Nee, want, uh, we, we, we, we, we, diagnose, ja. bewijs spreken. Hij wordt, hij wordt er heel suf van, dus uh, minder actief. Ja. Uh, en, uh, even kijken, of het was er nog meer? Uh, uh, diarree en braken. Ja. Maar, niet, maar niet de hele tijd. Hè. Het, is niet dat het, uh, het, is, het is niet dat hij de hele tijd open staat. Maar het is meer dat hij gewoon zo nu en dan eens een keer een kwaaltje heeft. En dat is het, uh, dus, dus algehele malaise eigenlijk bij zo'n beest. En, en dan... een, een oogontstekentje? Ja, een oogontstekentje daar. En uh, een uh, beetje koorts. Maar hij af? Wordt hij dun? Ja, hij wordt ook dunner, ja. Ja. Maar dat is ja, anderhalf jaar. Hoe, hoe, hoe, wat, is, wat is de tijdsduur van dit? Ja, dat, dat, weet, dat, is, dat is dus een beetje het nagere van. Dat weten ze dus niet. Het kan dus uh, binnen een paar dagen voorbij zijn. Nou, dat is in dit geval dus niet zo, want dit is een wat mildere variant. Maar dat kan dus een paar maanden zijn of een paar jaar. En die prednisol, die houdt het zeg maar een beetje de boel in evenwicht. Ja, het is een ontstekingsremmer, hè. Dus dat, dat, en het is een, een, een virus gebaseerd op ontstekingen. Dus dat, ik vermoed dat hij zich dan nu wel wat lekkerder voelt. Omdat hij gewoon de boel, de boel is allemaal gered uh, of geremd eventjes. Maar dat, dat houdt het niet tegen uiteindelijk. Het is meer een soort, ja, echt letterlijk het afremmen van eventjes. Hè? Dus, uh... Ja, maar nu in de crisis, wat is het kostenplaatje van die prednisol? Nou, dat, dat, dat weet ik dus nog niet, want ik ben dus in een... Uh, in een uh, uh, uh, uh, ja, in een soort dierenkliniek moesten we naartoe in Amsterdam. Ja. En met de auto naartoe. En uh, daar was ik... Ja, het is echt... Ik, ik schaam me er een beetje voor. Maar ik was dus... 33.000. Ja? En... <laughs> nee, dat valt mee. Nee, maar ik was echt 150 euro kwijt. Uh, Knak. Ja. En niet... dat is voor hoeveel weken? Maar er zat dus ook een buikscan bij. Een echo gingen ze doen. Ja. En dingetjes eruit halen in onderzoek om te kijken of het, of het niet wat anders kon zijn. Dus er zat nog wel wat naast. En daar kreeg ik dan voor, voor 30 dagen prednis -hond mee. Dus ik weet niet als dat op is. Ja, dan, dan, en hij voelt zich dan denk ik wel van nou dan, wil ik wel wat, dan, dan is het goed om dan nog wat extra erbij te doen natuurlijk. Maar ja. ik, weet, ik weet niet. Ja, ik heb geen idee hoe duur dat is. Dus dan moet ik nog even met de dienst. Maar is het en... een buitenkat? Die nee, het op... nee, is gewoon een binnenkat. Maar hij heeft het gekregen die hij bij een pensioen is geweest. Dus, uh, ja, hij heeft wel degelijk besmet dan. Ja, nou ja, het kan dat hij, daar, uh, dat, hij daar, dat hij daar wat stress van heeft gehad en dat het dan sneller gaat muteren tot iets. Ja, en zelfs ook een nu, nu je toch over het We hebben wel een gekke bruggetje, was dit? Maar ja, het was een, vond, een raadbruggetje, bruggetje vond ik ook. <laughs> maar over besmettingen, ook, ook voor de kerstdagen. Mensen gaan elkaar niet zomaar salsoenen in de handen ge geven. Ja, nou ja, ik heb een film gezien in Amerika over dat uh, mensen die. Uh, die, die uh, raken volgens mij iets van 300 keer per dag hun gezicht aan. Ja. En, uh, uh, en, en, maar, maar dat is dus echt een enorme besmettingsbron. Maar goed Jasper, laten we, laten we volgende, volgend jaar weer verder praten. Ik kan er uren over doorgaan. Ik merk het. <laughs> ik ook hoor, ik vind het wel leuk. Laten nou, we ik... Je hebt een goede stem. Uh, nou, fijn. dankjewel. dankjewel. Hey, volg volgende week dan is er een speciale uitzending met de BNN University. Dat leg ik dan allemaal wel uit. Maar ik hoop je volgend jaar weer te spreken. En ik wens je een goede kerst en een mooie jaar. Ja, en kijk uit met illegaal vuurwerk. Dat doe ik niet aan, jo, ik ga lekker binnen zitten. Oké, zie je man. Uw <laughs> later. He. Oh, hey. Bye bye. Dan gaan we naar Joop. Joop, goeiemorgen. Uh, goeiemorgen. Ja, laten we het niet meer oh. hebben over mijn kat, maar wel over wat voor een jaar het is geweest. Wat voor een cijfer geef ja, jij het jaar? Ik, ik geef een vier, maar ik zou nog één ding willen vragen. Waarom, waarom schaam je je voor die 150 euro? Ja, nou, ja, ja ik weet niet of ik daarvoor moet schamen, maar het is zoveel geld. Veel geld? Ja. Ik vind niet veel. Nou, ik, ik dacht echt dat je dacht van nou, uh, <laughs> nou ja, oké. <okay. laughs> nee, wat dacht jij? Ja, dat het wel heel erg meeviel. Van, dadelijk ben ik 2000 euro aan die kat kwijt. Ja, en dan, dat, uh, kan ook, dat kan ook. Je hoort wel eens van die verhalen van, uh, van mensen die inderdaad de, de, ja, dat soort bedragen kwijt zijn natuurlijk. Het kan echt zo hard gaan met, met ja, zo'n ja. zo dier. Maar goed. Nou, ik geef uh, een vier van mijn eigen leven. Maar uh, ik moet wel één ding zeggen. Het is een beetje uh, omdat ik het allemaal fixeer op de radio. Mm -hmm. En... Uh, ik heb altijd heel veel lol van Casaluna. Ja. En, en ook van jouw programma. Ja. Ik vind lust een beetje banaal en uh, diep een beetje triest... omdat ze uh, zichzelf heel erg op, uh, niet op de luisteraars richten, zeg maar. Oké, okay, jij, jij vindt het niet echt iets voor jou? Uh, ja, dus ik ben gewend om s'nachts getrakteerd te worden... door integere en mooiere verhalen. Ja, ah, die heb je toch nou ja, wel goed, lust, toch? Okay. Maar, maar, maar waar ik heen wou is... Uh, het, uh, ik probeer gewoon... Uh, ik krijg heel veel uh, prikkels uh, binnen van, van de politiek. En van Europa. En van crisis. Mm -hmm. En dat hadden we tien jaar geleden. Of, of zeg zeven jaar geleden. Speelde het helemaal niet. De banken waren gewoon banken. En dat ging allemaal goed. Ja, dat is waar ja. En, uh, en dan probeer je dan een keer... Uh, Invloed uitoefenen van wat is dat nou voor flauwkul? En iedereen weet van een bonus is abnormaal en er verandert niks. En, en dat, ik, ik heb me daar veel te veel van aangetrokken en ik moet dat gaan veranderen. En daarom geef ik mijn eigen leven een beetje een laag cijfer. Ik vind dat je het mooi hebt, uh, hebt uh, uh, een mooie beschouwing erover hebt. Want, uh, ik kan me voorstellen dat je het gewoon, dat je luistert naar de radio en dat je jezelf eigenlijk een beetje in de put laat praten door het nieuws wat je allemaal hoort door het hele jaar heen. Ja, en, en ik heb ook zoiets van... Uh, moet dat allemaal nou zo ingewikkeld zijn? Maar het zijn hele zware kolossen die tegen elkaar ingaan. En het is eigenlijk een oceaanstomer die nooit meer bij te sturen is. Nee. En, en, en de gewone Nederlander zegt van... Nou, je moet dit en dit doen, maar die, die hoort nooit iemand natuurlijk... Maar, maar daar laat ik me heel erg mee meeslepen. En uh, dat, dat moet ik me voornemen om volgend jaar goed te gaan veranderen. En heb je een plan hoe je dat moet doen? Want dat kan ik ook wel gebruiken namelijk. Dat, dat, dat, dat je inderdaad iets minder laat afleiden... en iets minder laat meeslepen door dat nieuws. Heb je, heb je, heb je een idee hoe, dat, hoe je dat wil gaan bereiken? Nou, ik zag... Uh, ik had gisteren uh, een programma geluisterd... Uh, de Nacht van de Filosofie of zo. Ja. En... Uh, dan moet je echt helemaal naar jezelf toe. Van als je in, in je eigen situatie blijft zitten... en je daarin auto sluit, dan, dan levert dat nooit wat op. Dus je moet het zelf iets gaan doen. Ik was afhankelijk van de radio en ik vond het prachtig... omdat mij dat iets opleverde, maar het levert mij steeds minder op. Ja. En, en, dus ik moet zelf gewoon meer in actie komen wat dat betreft. Maar eigenlijk zeg je dus... En dat is natuurlijk dat dat... Uh, maar eigenlijk wil je gewoon minder... Nieuws, minder de radio aanzetten, gewoon eigenlijk meer uh, zelf uh, doen. Ja, want, want steeds als Peter of Haar bij Paul Witteman kwam, vond ik het zo machtig interessant. Die, dat die is een hele wijze persoon. Ja. En Wie ik is dacht, dat ook van, nou, die gaat echt een richting op sturen. Want ik ben er gewoon helemaal van overtuigd dat alles ligt aan de financiële markt. En dat die gewoon kan spelen met landen. Mm -hmm. En, en dat die gewoon landen gewoon ver kunnen werpen, daar speculeren die lui op. Ja. Maar echt, de line wordt niet aangeraakt. Dus ik werd helemaal gefrustreerd. En, en ik weet nou waar het aan ligt. En ik weet ook van, ik moet minder naar die programma's kijken. En maar meer richten op mijn eigen not. Ja, nou, dat, uh, dat is dat was mijn vraag. Ja, nou, ik vind het een mooi voornemen. En, en heel duidelijk ook. Dankjewel, Joop. Oké, okay, dankjewel. En te leren. Even kijken, hoor. Uh, hallo? Hey, Leuk! Hey! Dag, daar is. Heel leuk! Daar is Kees! Goedemorgen, Kees. Dag, goedemorgen. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Maar vorige week gaf je toch een vijf en nu een negen. Ja, nou, voor... ja, gaf ik vorige week vijf? <laughs> ja, want toen had je. Ik veel zorgen he? over de economie en zo. Ja, klopt. Ik zat een beetje in de put en ik heb het de laatste keer al ja. gehad. En, uh, en toen heb ik met mijn vriendin in de put gepraat en uh, sindsdien gaat het een stuk beter. Oké, okay, nee, maar ik hoorde het wel van de week. Ik ga er ook verder niet op door, nee. maar jij geeft je leven nu een 9, ik geef mijn leven nu een 8. En ik hoop volgend jaar ook op een 9. Ja, het was toch... Waarom had jij zo'n leuk jaar dan? Wat zeg je? Waarom had jij zo'n leuk jaar? Nou, een 8. Ja, maar en hoe kwam dat, dat het zo goed was? Nou, ik word gewaardeerd waar ik woon in, in Mhm. En uh, ja, ik heb soms leuk contact op de radio uh, bij Kazaloen en bij jou. Yes? En uh, ja, ik voel me goed, mijn familie is gezond. Ja. Nou, dat is, dat is een wel ja, beetje. Leek, en ik heb ja. geen kutkatten. Nee. <laughs> ja, hij heeft hij ook zo'n zo dingetje op zijn nek, dat hij zichzelf niet mag uh, krabben of zo. Nee, nee, nee, dat heeft hij... Nee, <laughs> god, ja, zo'n zo kraag. <laughs> nee, dat heeft hij gelukkig niet. Dat is, uh, nee. Nee, dat is niet, nodig. hij mag zich krabben wat hij wil. Nou, dat is, dat is wel het enige voordeel ervan. Uh, kijk, het is nu toch al uh, een verloren zaak, dus we mogen hem verwennen wat hij wil. Dus dat, okay. is, wel, dat is wel leuk natuurlijk, hè. Dan ben je echt... Uh, dan, dan kan je niks kwaad doen natuurlijk, als je alles mag hebben. Nee, maar ik heb, ik heb ook een probleem, want ik werk gewoon in mijn eentje. Maar jij hebt gewoon een had. Uh, Onder andere je eigen uh, prachtige vriendin, ja. uh, Simone. Klopt. Maar ook uh, Sophie Hilbrand. Ja, ik kom er eens een keer tegen in een benzinestation dat we elkaar groeten. Maar voor de rest ook niet, weet je wel. Ja, ja. Jij komt er waarschijnlijk elke week tegen. Ja, maar de, nou Sophie niet hoor. Die zie ik die dan niet. Die doet, veel ook, uh, die, die doet veel reportages en zo. Dus die is dan veel op de straat. Maar uh, ja, al die andere dames zoals Ryda en Nicolette. Zo, ja, die komen allemaal wel zo over de vloer natuurlijk. En zo, dus, ja. Ja. Dus, uh, dat is ook kapitaal hoor, uh, Luc. Om daar uh, tussen te mogen werken? Ja. Ja, dat is zeker. Ja, dat is zeker. Maar we hebben ook andere... Uh, dat is natuurlijk ook wel uh, zo dat... Ik bedoel, niet, niet alleen de beroemde mensen bij BNN zijn leuk... ook de minder beroemde mensen. Ja, dat geloof ik wel, ja. ja, ja. Maar vind je, het wel, vind je het nog leuk om, uh, om alleen te werken? Of zou je ook wel eens een keer een collega's willen hebben? Nee, ik... Ja, toen ik in het begin voor mezelf ging werken... miste ik dat heel erg. De koffie en vrouw en had ik gehouden. Ja, ja. Want we zaten in elkaar natuurlijk altijd te stangen. En dan, en dan begin je voor jezelf... Wat een hele spannende stap is, maar mm -hmm. dan mis je dat wel, dat dat dat ja, onder elkaar ja, ja, gewoon dat, dat, dat, simp, dat, dat simpele, makkelijke niks aan de hand, even, ja, even met even... dat debiteur crediteur dat <laughs> ja, ik wel. Dat is toch wel leuk eigenlijk. Ja, dat was super, ja. Ja dan, op dat moment heb ik niet door, maar later dan ja. denk je, ah dat was wel en erg. Wat, en wat grappig is, is dat als je dan naar die, uh, die serie kijkt en dan zie je debiteur en en dan moet je er keihard om lachen en dan denk je van nou, zo, zo word ik nooit. En dan kom je op, de, kom je op werk en dan... Uh, Betrap je jezelf erop dat je zelf dat soort grapjes maakt. Ja, of, of je collega's. Ja. <laughs> ja. ja, dat is ook zo. Een, een acht heb ik opgeschreven, Kees. Oké, okay, volgend jaar een negen. Ja, wat ga je doen met de Kees? Nou, nee, niet zoveel. Kijk, oh. ik zeg dan, ik doe niks met de kerst. De kerstgedachte dat levert mij niet, maar morgen ga ik naar een kerstmarkt. Nee. En s'avonds avonds naar een kerstshow in het theater. Nou, dan doe je inderdaad ja. vrij weinig met de kerst. Ja, precies. Ik wens je goed. Ja, je kent me al een beetje, Ja, dus. precies, ja. Ja. Ik wens je goede kerst, mooie jaarwisseling en Ja, gaat heel goed. Ik blijf even lekker luisteren. Heel goed, heel goed. Dankjewel, wel. Hey, doei, doei. Oh, ja, ja, ja. Doei. Zometeen uh, nog meer, als je wil meepraten, 0801121. 121.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 And slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze, God damn this government. Does march out on the street As young men sleep amongst the feet Another year draws to its close And I love En When the Thames Froze. Het is uh, de nieuwe kerstplaat van dit jaar. En je ziet Anne genieten. Je ziet te genieten. Heerlijk. Vond je depressief? Ja. Soms is het toch mooi uh, een keer wat anders dan uh, dat... Uh, ach, ach, het is zo ach die... dat keihardige stam van jullie youngsters. Nee, het is van die muziek <laughs> gemaakt om dan zo helemaal in... in... Weg te verschijnen. Ja, van, oh, wat een, wat een vreselijk jaar. Nee, maar nee, nee, juist niet. Ja, nou ja, oké. Wat voor cijfer gaf jij het, ja? Uh, oe, uh, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht. Was het leuker of minder leuk dan het jaar ervoor? Nou, het staartje van het jaar ervoor was leuk. Ja? Nee, dit jaar was beter. Ja? Ik ben vooruit gegaan. Oké. Okay. Ik ben gegroeid. Oké. Okay. Dus uh, een 8. Uh, een acht. Ja. Hm. Ze nou, lekker, zeg maar dat 8? Ja. gaat Lekker met het gemiddelde. 7,8. Ja. Je mag, je mag afronden. En waarom dan net geen 8? Nou omdat ik uh, dit jaar wel uh, mijn baan mijn een, een baan heb gekregen. Bij BNN? Ja, precies. Want je bent regisseur bij Lust? Precies, dus van stagiair naar baan, dat nou, is fijn. Ja, dat is goed. Tweede, ik heb nog een jaar volgehouden met mijn vriendin. Ook fijn. Ook goed. Ja, en uh, dat was even bikkelen, maar... Nee, maar dat was wel... <laughs> ja. <laughs> en ik heb dus net een huis gekocht. Tss. Maar ja, volgend jaar, ik ga precies, weet je wel, net de eerste week van januari ga ik verhuizen en ga ik daar wonen. Dus dan is dat is die 0,2. Ja, ja, ja, je moet dus het nog gaan wonen Ik niet meer eigenlijk. hier in 2020. Maar dan kan het ook zomaar zijn dat als volgend jaar koop je niet nog een huis, hoop ik voor je. Nee. Dan uh, wordt het, ja, misschien dan moet je, omdat de overtreffers lastig natuurlijk. Ja, dat is heel lastig. Maar ja. goed, als ik dan nog een jaar met mijn vriendin voorhoud is het weer heel positief. Dat is waar. Komt er 0,05 bij. Ja, ja, toen jij wegging uh, vrijdag, toen uh, zei ik nog tegen jou van, dan moeten we nog even over hebben. Hè. We hebben... Ja. In de echo verdween dat zo. En het was over een voetbalwedstrijd die jij hebt gespeeld dit weekend. Ja, <laughs> uh, vrijdagavond. Je moest, uh, jij speelt bij? Ik speel bij Wardburg, ja, dat is Amsterdam. Ja, en je moest naar een club ergens in de Belmer Ja. En dat is, was dan een soort, er da, da werd dan gezegd al, die, die twee clubs lagen elkaar niet of zo? Nou, we moesten naar Zuidoost-United, de naam zegt het al. Yeah. Dat is bikkelen. Ja, ja, ja, het was, het was, uh, soms heb je van die voetbalwedstrijden had ik ook altijd, moest, als wij moesten, moesten spelen tegen Almelo, ja. als, uh, als uh, Friese Fensa. En dan echt een wishje gewoon van shit, hier moet je gewoon net ja. even iets voorzichtig zijn, want dit is gewoon uh, ja. een vlammetje in de pan. Hè? Lekker ja. gewoon amateurvoetbal zoals het eigenlijk niet hoort, maar zoals het wel vaak voorkomt. Ja. Ja, gewoon echt straatvoetbal was het. En toen wilde niemand fluiten, moest je eigen team je moest ja. je eigen scheidsrechter meespelen, meenemen, want jullie speelden op een vaag ja. manier van thuiswedstrijd. En toen heb jij je vriendin gevraagd om te fluiten. Nou ja, anders moesten we een boete betalen en ging de wedstrijd niet door. Dus en zij had dat... nog nooit gefloten. Nee. Oh, hoe ja, ging het? Nou, die heeft veel geleerd in wedstrijd. <laughs> maar, maar... maar het is zo, wij staan eerste. Ja. Samen met Zuidoost United. Dus het ging ook nog even Ja, ja dus oh. als, we dat ver, je, als je dat verliest... dan is het wel zo van shit. Dan ben je, word je afhankelijk van hun... of van de return wedstrijd, zeg ja. maar. Ja, het is een belangrijke wedstrijd. En we speelden thuis in de Belmer. Ja. Hoe dat kan, dat moeten we vragen bij de KNVB. Maar we speelden daar dus... wij moesten scheidsrechten regelen. En niemand kon. En ik denk ook dat iedereen die we normaal hebben... zei liever niet. Ja. En dus uh, moest mijn vriendin opkomen draven. Want die kwam kijken. En ik dacht, ja, ik kan moeilijk... Als zij op de bank zit te kijken, zegt iedereen... Waarom deed zij het niet? Ja, natuurlijk. Dus, maar ze had nooit <laughs> ze had niet gefloten. Waarom... Nee. Die wist dus geen één regel. Normaal was ze keeper ook. Dus ze wist echt niks. Ah, oh, en toen? Heeft ze de eerste helft niet gefloten. Gewoon dus helemaal niet? nee nou, gewoon... Ik zag dat, het was echt, maar dan zit je daar ook en dan denk je, heb je gewoon meeleid. Maar zag ik dat dat fluitje dan naar de mond ging. Van ja. dit is zaalvoetbal, echt nul contact mag ja nul ja. lichaamcontact. Ja. En niet van achteraan vallen, je mag niks. En ik zag dat, dat, dat echt een volle tackle op iemand, ook van ons. En dan zag ik dat fluitje naar de mond gaan en dan toch niet. Oh, wat erg worden. Ja, het is dus... zo verschrikkelijk om iets te moeten fluiten als je het ook. Je weet niet zeker of het goed nee. is. maar dan ook dat ze echt, ze wou wel actief meedoen, want ze wilde het wel dan heel goed doen. Dus dat echt als een soort kip zonder kop rennen ze rond over het veld met die bal mee, maar nul keer fluiten. <lacht> ja, toen kwam Zuid-Oost United bij een opstand. Ja. Dus toen kwam, toe kwam er een meisje en die. Ik ging zo even met de borst tegenaan en toen zei ze: je, je moet wel fluiten hè? en zo. Uh, wat, wat ben jij voor scheidsrechter en allemaal zulke dingen? Dus toen het is een heb gevoel, ik gevoel scheidsrechter. Is. Ja, ja, dus toen heb ik even in de, in de pauze tegen haar gezegd: Lieve schat, dit is eigenlijk het probleem. Van jou in het algemeen. Je moet voor jezelf opkomen. En dat heeft je het er toe gedaan. Ja, ik zei, als je fluit, en ook al is het onterecht... als je meer fluit, ja. dan durven wij gewoon minder. Omdat we denken, shit. We Straks fluiten moeten... ze weer. Ja. Ja. Dus ik zei, je moet gewoon nu gelijk vanaf de tweede helft toon zetten en ja. fluiten. Nou, toen floot ze wel heel veel. <lacht> en is het wel goed afgelopen met de wegstrijdentijling? Het is... 1-1 geworden. Okay. En we stonden na de eerste vijf minuten 1-0 achter. Dus... Ja, maar dat was buiten spel, maar ja. ja. Hey. En er werd een beetje gevochten. En, um, maar dat is dan echt een soort straatcultuur meer die zij hebben. Ja. En het is niet, niet racistisch bedoeld of zo, maar zij hebben gewoon wel een echt, als zij die wedstrijd beginnen, dan is die mentaliteit is gewoon anders. Ja, vol, een beetje of... wat de Argentijnen ja, ook hebben? Ik hou zo. ervan, hoor. ik vind het wel echt het gewoon leuk. Het temperament. Ja, ik, hou, ik vind het echt heerlijk. Ik ja. hou, vind Amateurvoetbal echt gek. En maar... natuurlijk is het niet goed om te knokken en zo. En ik had nee. daar ook helemaal niet van heb Ik heb ook nog eens gedaan. Maar ik heb ooit een keer, hadden we een wedstrijd. Wacht even, pak ik heel even. Uh, Martin? Martin? Ja. Momentje nog hoor. Ik ben, ja, ben Oké. Okay. Ja, ja. okay. Karim? Karim? Ja? Momentje hoor, kom zo bij je. Ja, ja, is goed hoor. Ik was ooit een keer, een uh, we, we een hadden een een wedstrijd, uh, Buiten voetbal was dat. een ik weet niet wat er gebeurde. Maar op een gegeven moment sloeg de, uh, de vlam in de pannen. Iedereen was ook wel tegen elkaar en zo. En ik zag het gewoon gebeuren. Ik stond uh, uh, rechtsbuiten. En ik zag het gewoon gebeuren dat op een gegeven moment... kwamen er allemaal mensen op ons aflopen. Met paraplu's in de handen en zo. En die gingen echt zo... Die, bes die bestormden ja. ons. Aan. En wij moesten rennen, jongen. Ja. En, toen, nou, toen dacht, en toen ben ik gewoon de sloot ingesprongen. ingesprongen. ik dacht van, ik blijf hier wel even zitten. Dus uh, achter een boom ook en zo. En die mensen knokken allemaal. Het is heel veel gedoe geweest. Dat heeft nog in de krant gestaan ook. En toen, uh, toen op dat moment dacht ik van, nou jongens, jongens, jongens, hoe is het rustig? Maar nu, uh, nu, nu denk ik toch wel, ja dat is toch wel echt ja. zo treurig leuk was het. Ja, ja, ja nu ja. was het ook, dat echt wij hadden nul publiek dus, ja, mijn vriendin, maar die moest fluiten. En, en op die hele tribune afgeladen, gewoon met... Oh. <laughs> honderden Surinaamse families, volgens oh, mij. Gewoon de hele bestse. Maar die gingen dus ook opstaan en vanaf de bank naar haar roepen... Hé hey, joh, dat is toch een overtreding? Wat <laughs> denk je nou? En zo. Dus je zag haar echt zo... Ze wist niet meer waar ze moest kijken. Oh, superleuk, superleuk. Maar leuk. na afloop waren die dames waren echt superleuk. Ja? Dat ik echt dacht van wow, net sloeg je bijna mijn hoofd van mijn lichaam af. Yeah. En nu zeg je... Hé, het maar een spelletje. Ja, nou ja, dat is ook zo. Nou, yes. ja, goed, dat is voetbalmentaliteit. Hé, hey, Anne, ja. dank je wel. Yep. Veel plezier zo meteen te het Ja, succes. Ja, dank je wel. Martin, uh, hey, hey. goedemorgen. Hoi, hey. goedemorgen. Niet meer over voetbal, maar wel over andere dingen. Um, uh, namelijk het cijfer van dit jaar. Ja, daar ging het inderdaad over. Wat voetbalverhaal mm -hmm. ook wel even leuk was om te horen. <laughs> ja, uh, scheidsrechters. Ja, ja, joh, scheidsrechters. We moeten een keer een uitzending maken over scheidsrechters. Dat zou eens een keer goed zijn, Ja, toch alle respect voor al die mensen die dat maar Ja, gewoon, nou, ik denk dat ik d slag apart hè. Precies. Die dat uh, leuk vind. Ja, nou, dat, precies dat inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Serieus. Ja. Ja, ja, ja, ik heb ooit eens een zwager gehad. Die was ook scheidsrechter. Dus ik, uh, maar dan. Uh, dat was ook een beetje een vreemdeling. Uh, <laughs> ja, ja, is, je moet, ja, Zeker een uitzending waard. Ja, <laughs> dus ik een hele uitzending maken over scheidsrecht. Maar goed. Ja, ja cijfertje voor dit jaar uh, wou ik geven inderdaad. Mm -hmm. Ik ook, vond het wel leuk. Ik hoorde jou al een negen geven, ja. dus je zet er behoorlijk hoog in. Althans, en daar wou ik even overheen gaan. Met ja, dan dacht ik, uh, ja, een tien is wel heel veel, maar een elf of zoiets. Meer. <laughs> een elf, je gaat er gewoon overheen helemaal. Maar, maar het zou ook nog wel eens een achttien kunnen zijn. Maar of iets, waarom weet, was het, het dan zo'n fantastisch tot... jaar, Martin? Ja, ja, ja. Ik heb een, even kijken. <coughs> nou, een beetje goede filosofieboeken uh, uh, gelezen dit jaar voor het eerst. Ja. En. Uh, nou, dat heeft me zo, uh, binnen korte tijd uh, um, zoveel geluk gebracht uh, van binnenin. Oh. Dat, uh, en er staat ook letterlijk in uh, het boek beschreven: het gaat over het boeddhisme. Ja. Uh, dat het wel uh, zo'n zo paar duizend jaar in een mensenleven kan schelen. Even in boeddhistische termen. Dus uh, ik ben een ent opgeschoten, zal ik maar zeggen. En wat ja, was, dat, dat, dat boek kreeg jij van iemand of zo? Uh, nee, daar hoorde ik over. En dat uh, boek bestaat al wat jaren. En, het uh, um, had altijd wel in mijn achterhoofd al. Uh, het had me al een keer getriggerd, maar ik had zoiets van, uh, laat maar. Mm. En toen ben ik het eens gaan lezen. Om, ja, toch inderdaad uit nieuwsgierigheid. En te verbazen met van alle kanten. En uh, toen ben ik het gaan bestuderen. En toen bleek het al wel een zeer interessante kosten uh, voor mij persoonlijk te zijn. En wat was dan, een, wat was dan het, het dingetje wat jou zo greep uit dat boek? Ehm. Um, ja, hoe zou je het zeggen, de, uh, je hebt normaal boeddhisme, dat gaat uh, natuurlijk al vanuit een hele post geleden verhaal, uh, uh, Putitse kracht, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. zit bij de bron. En dit boek biedt jou een bron die eigenlijk op het moment dat het vrijgegeven was, geopenbaard is. Uh, uh, dus je zit uh, vrij direct op een bron, nieuwe bron, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Vergelijk het als met dat, uh, en het, dat is ook de, hetgeen wat er in heel veel uh, boeddhisme niet vrijgegeven is, bewust. Uh, dus er is ook een reden om dit boek en deze kennis vrij te geven vanuit boeddhisme. Omdat deze tijden op een zekere manier toch wel voor, voor heel veel mensen als ongelukkig ervaren. Maar we. dat klinkt al zwaar. Kost? Het is behoorlijk, het is de meest zware kost die ik dus ook gelezen heb. Want als het me heel vrolijk, het meest vrolijk maakt wat ik ooit gelezen heb en ook van binnen, nou, de, zeker op de helft van verlichting ineens gebracht, ja. okay. dan moet het wel serieus zijn. Ja, je had, je, had echt, je, op, je had echt een soort gevoel wat je wel eens hoort van mensen die dan gegrepen worden door weet ik een God of zo of wat dan ook. En, maar dat gevoel had wel. jij bij dit boek eigenlijk. Uh, ja, hoewel ik altijd al op zoek was, min of meer naar een religieuze ervaring, heeft dit boek mij, een, nou, een, nou zoals het in het boek staat, zou ik die superterm maar beschrijven, het heeft me tienduizenden jaren gekost van uh, nog moeten leren, ja, ja. wat in boeddhisme nog, uh, nog relatief weinig is, ja. want een, een, een, een gang van een geest kan soms een vele incarnaties zijn. Ja. En als jij een, een, een, een, een enorm veel incarnaties kan opschieten om uh, een, een, een vrij korte tijd, je doel te bereiken, dan mag je gelukkig rijk eh, ja, een heleboel andere dingen prijzen. Hoewel maar, dat ook niet het prijs waard is hoor, want je kan er, moet toch op een bepaalde manier toch bescheiden mee omgaan. Maar het houdt ook een stukje gezondheid erbij. En maar, maar dat klinkt als een, als, een, uh, als een voor jou in ieder geval een goed boek en dat je hem helemaal werd gegeven. Maar wat, wat deed je dan voordat je het boek uh, had? Had je toen een ongelukkig leven? Nee hoor nee, nee, nee, ik heb altijd wel uh, een redelijk positieve leven, waar iedereen mensen ups en downs hebben. Maar ik heb over het algemeen een positieve instelling, dus je zou, als, je, als ik me binnen het normale verhaal zou je me altijd wel boven de zes uh, proberen te zetten. Ja, te zeggen, precies. Ja. Want ik ben namelijk zeggen. ook voor mezelf, ben ik, ik ben een heel opgewekt mens, vind ik altijd zelf, maar... Uh, Zeker, dat ook. Nou, ja, ja, maar ja. het kan altijd beter, denk ik dan. En dat gevoel had jij eigenlijk ook, dat je van nou eens kijken of er nog meer uh, te halen valt. Dit is eigenlijk een jaar. Als ik andere mensen hoor over materies, banen en, en, en dingen, dat zijn dingen Dat kan je gelukkig maken. Ik denk dat geestelijke dingen je zo gelukkig kunnen maken dat je in een getal boven de ratio uitkomt. Dus hm. dat zit er meer in een, in een 81 of zoiets. Doe nee. gek, 1024. Een 81, ik zet Hoe een 11. Stijgen? Ik zet een 11 neer, anders is het gemiddelde zo. Uh, zo ik heb, het, het is wel leuk, ik heb, dat is nog een kort verhaal. Ik heb hier een, een 11 gehaald op school. Dat was omdat oh, ja? een leraar had in het een fout gemaakt tijdens de wiskunde toets ja. En toen waren er eigenlijk elf punten te behalen Maar hij ging er niet vanuit dat iemand het in de klas zou halen. Maar ik had het wel allemaal goed. Dus hij was ook zo eerlijk om me dan een elf te geven. En die heeft officieel ook uh, op de eindexamenlijst mee... Uh, Echa, oh, dat is cool zeg. Oh, wat lachen Ja, dat is toch cool. hè. Ja. ja, dat kunnen wij nou, nog mensen zeggen. Ja, ja, precies. dat gebeurt je nooit meer maar dan natuurlijk. Maar nou ik dus weer een elf, zou ik maar zeggen. Ja. Je tweede elf ja, en, heb en, je te trouwens, pakken. Mocht de mensen geïnteresseerd zijn, dan zouden ze op... Uh, een site moet ik heet clearwisdom.com, want een beetje vreugde mag je wel delen. Ja, heel goed. Clearwisdom.com is een site die uh, verwijst naar deze teksten. Ik Misschien ga ze met... voor mensen die uh, ook wat gelukkiger willen worden, nou. uh, toch wel aanraden. Clearwisdom.com, dankjewel, Martin. En een goed jaar. Ja, jaren... check het is. Ja, oké, okay, New... fijne uh, uitzending. Een Thank... leuk onderwerp ook. Thanks, oei. Oh, hoi. Hoi. Uh, Karim, goedemorgen. Hallo. Hallo, goeiedag. Hé. Hey. Sorry dat je zo hey, lang moest man. wachten. Nee, hoor, het is wel toevallig dat je een bruggetje hebt. Toevallig heb je een amateurschrijfrechter aan de lijst. Echt waar, joh? Oh, wat goed. Ja, ja, ja. Dat is, maar dat is toch, dat moeten we er heel even over doorgaan. Dat is toch, dat kan echt, eh, uh, helft job zijn, hè? Ja, ik zeg eerlijk, ik heb het tot nu toe nog nooit meegemaakt dat het echt uit de hand liep of wat dan ook. Ja? Ja, je hebt de opmerkingen en zo, opmerking, hè, maar ik hoor wel eens verhalen van, ja, collega's uit hand, maar ik heb zelf nog nooit echt meegemaakt, hoor. Zelf, zelf voetbal, dus voetballers beter begrijpen, maar... Ja, ja, ja, jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, weet zeg maar wat, wat een scheidsrechter goed en wat een scheidsrechter niet goed kan maken eigenlijk. Ja, ik wil niet zeggen dat ik zeg maar een goede scheidsrechter ben, maar ik denk wel dat ik eerder kan begrijpen als een voetballer een opmerking maakt in de eerste paar seconden. Ja. Omdat je, ik ben zelf, er zitten jongens van mij in het team die wel tegen mij zitten, we begrijpen niet dat jij scheidsrechter bent. Ja. <laughs> Ik kan, ik kan het ons wel begrijpen dat je als voetballer, af en toe Schuifweg de sluit... en je hebt echt het gevoel dat je het verkeerd gedaan hebt, ja. dat je een opmerking maakt. Ja, en, en, en uh, heb je... Heb je uh, wat, wat fluit je? Welke, welke ja, ik, teams? Ik fluit nu derde klas, gewoon derde klas amateur op datadag. Toen okay, dus vandaag dat, was het afgelopen. Ja, maar dat, is, maar dat zijn wel de, de, de, de, de plekken waar... Waar natuurlijk het, het voetbal niet, niet, dat is geen profvoetbal, dus dat zijn, dat zijn nee. juiste plekken waar je, waar je dan heel goed in de gaten moet houden. Want anders kunnen er wel eens goede ongelukken gaan gebeuren en, uh, en het kan uit de hand lopen. Ben je een beetje een strenger scheidsrechter? Nou, zo, af en toe ook weer. Nou, nee, dit, niet echt. Ik, nou, nee, nee, niet echt. Ik denk het niet. Ik geef af en toe wel een kaart. Maar uh, het is niet dat ik altijd gelijk met kaarten begin. Ik probeer het altijd gewoon uh, pratend op te lossen met de waarschuwing. Nou ja, als je het... Na twee keer niet luisteren, dan krijg je wel de eerste gele kaart. Ja. De harde overtreding is wel gelijk direct wegwezen, ja. Ja, heb jij ook zo genoten van die uitspraak van uh, van, van der Brom? Dat was een paar weken geleden. Dat is de trainer van Vitesse voor de luisteraar. En die... Er werd een, een, een doelpunt wat afgekeurd van Vitesse. En er was een zuiver doelpunt. En uh, nou, die, de scheidsrechter zei, nee, het is buitenspel. En afgekeurd. En toen zei uh, uh, Van der Brom, zei later... voor de televisie, die zei... Ja, ja, het was wel buitenspel. Maar uh, ja, uh, de scheidsrechter stond er zo ver vanaf. Ik kan me voorstellen dat hij dat het een keertje niet ziet. En toen dacht ik, ja. dat, dat was zo'n... Dat, zo dat was eindelijk eens een keer een ander geluid. Dat je, dat je gewoon hoorde van... Ja, zo'n scheidsrechter kan ook fouten maken. En die heeft nou allemaal geen camera's. Ook al zouden ja, horen de scheidsrechters dat ongetwijfeld zouden willen. Maar dat was eindelijk dacht ik een keer van... Ja, hè hè? Ja, dat, dat is het ook. En ze staan er, kijk, met het, met het betaald voetbal staan ze er ook nog met z'n drieën. Je moet weten dat je met amateurvoetbal ook nog meestal met twee uh, partijdige grensrechters te maken hebt. Mm -hmm. <laughs> dat kan ook nog eens... Voor... Maar ja, dat is een hele, hele professionele opmerking van hem. En je moet beslissen binnen een seconde, hè, want ja. er gebeurt iets. En binnen een tel moet je ook weer gaan fluiten. Ja, je kunt ja, niet wachten. Dat, je kan niet wachten, want als je te lang wacht, dan... Klinkt het weer alsof je op appel of uh, ja, ja. Ja, dat je zelf ook twijfelde? En je moet helemaal niet twijfelend overkomen, want dan kom je helemaal niet geloofwaardig over. Dus ja, het is gewoon lastig. Je moet beslissen binnen een paar seconden, en op tv zien het vier keer terug. En dan denk je, ja, het is ja. fout gemaakt. Ja, maar. Als we dat konden zien, dan hadden we geen scheidsrechters nodig. Nee, precies. Dan is het makkelijk vanaf afstand natuurlijk inderdaad. Ja, en uh... en uh, na vier herhalingen. Ja, ja, ja, dan kan ik het ook wel. Ja, ja dat is het. En, en, en uh, op het amateurveld moet je het ook nog eens onder grensrechters doen. Want die grensrechters, ja, als het 1-0 staat in de 91ste minuut, ja, dan steekt je die vlag omhoog. Nee, ja, tuurlijk. Ja, ja, nee, dat, zijn, ja. Maar dat, zijn, dat zijn grensrechters die horen bij het uh, team. Hè. Dat zijn vaak de, de teamleiders of zo. Ja, ja, ja. ja, ja je hebt ze er wel tussen die echt eerlijk zijn. Maar je hebt ook tussen, ja, dat, dat, dan... Ja, en, en als je zelf niet precies op die lijn staat, dan moet je maar geloven. Ja, ja dat is ook zo. Het is heel lastig. Je moet veel, uh, veel geduld hebben met de scheidsrechter. Ik ga even een bruggetje terugleggen. Uh, is dit ook het jaar geweest dat jij scheidsrechter bent geworden? Of doe je dat al langer? Nee, dat, dat is ongeveer ook niet zo 2,5 jaar ongeveer. Oké, okay, dus, maar uh, had je wel een goed jaar? Ik had uh, dus Ik heb een, een heel goed jaar. Mm -hmm. uh, ik merk voor mezelf, ja, als je niks, uh, als je gewoon een baan hebt en alles gaat goed, merk je niks van de crisis die er zogenaamd is. Klopt. Uh, ik, heb, uh, ik heb een kleine gekregen die nu zeven maanden is. Dus dat is top. Ja. En uh, dat is super leuk. Ik kan het iedereen aanbevelen. Want... <laughs> Het is inderdaad zo mooi als iedereen zegt. Ja, oké. Heel goed. En uh, ja, alleen het is een een echt een topjaar, dus ik heb ook een 8 of 9,5 jaar. Ja, aan het begin van het jaar is er wel iets gebeurd wat echt heel minder was. maar... Uh, wat dan? Ja, zeg maar. Nee, uh, ja, als je erover iemand ja, ja, toen ben ik. Ja, verder dan wil ik daar eigenlijk niet zo op gaan, maar toen ben ik mijn vader verloren. Oeh, ja. Dus uh, ja. ja, dat is wel iets wat, wat, wat je aan uh, jaar wel een stuk minder maakt, maar de rest is allemaal goed. Ja, ja. Nou wel, wel fijn dat je dan die kleine nog hebt gekregen en ja. uh, dat, ik kan me voorstellen dat dat, dat wel dat, dat je daardoor wel een heel ander jaar hebt ineens. Ja, maar dat is ook weer dubbel hè, want dat ja. maakt iemand dan ook weer niet mee. Nee, nee, nee dat is waar ja, dat is waar. Ja. Maar, maar ik kan me voorstellen dat je daar, nou, ja, ik weet zelf niks van, van beide, van beide de, uh, gevallen niet, maar ik kan me voorstellen dat je daar wel veel uh, kracht uit haalt ofzo, dat je denkt van ja, nee. oh ja, te gek. Dat ja, want je hebt die kleine, dat maakt echt heel veel goed en dat ja. is ook gewoon leuk als je gewoon een gezonde kleine hebt die... Uh, ja, dat is gewoon leuk, want die, die, in, de, in, de, in de eerste maand die verandert zoveel van niks nadat dat ze nu bij ba geluidjes maakt en ja. dingen vast. Maar ja, dat is gewoon top, dat is gewoon... Uh, hoe, ja. hoe, hoe heet die? Uh, Sarah heet ze. Sarah, Sarah, het is ja, een ja, oké. Okay. Het is echt uh, top. Maar nou. het is, eh, ja, en politiek gezien dat jaar vind ik het gewoon sowieso alles eigenlijk wat er gebeurt, Eén grote poppenkast. Of het nou over de Arabische lente gaat, of het over de euro gaat, want ik luister heel veel Radio 1. Mm -hmm. Maar, ja, kun jij mij vertellen waarom een land als Libië wordt aangevallen en een land als Syrië of Egypte niet? Ja. En de eurolanden, ja. Er is een bank ergens in Amerika die een E-plus mag geven of triple-E of juist niet. En diezelfde bank, die geeft de banken waardoor de crisis komt een dag voorop te vallen, ook een triple-E-status. Ja. Ja, het is gewoon één grote poppenkast. Hoe je wat je ervan weer moet vinden, ja, dat weet ik niet. Ik, ja. ik denk dat het inderdaad, want uh, ja, je hebt de, die, die, die standards en poor, hè, die geven dan die A-dingen. Yeah. Ja, daar wordt het nu ook al, ik weet niet of dat zo is hoor, maar er wordt al meteen gezegd van ja, de, de, de, het is wel heel opvallend dat vooral veel Amerikaanse uh, banken dan die triple A hebben en Europese weer niet en zo. En hoe, hoe, hoeveel vriendjespolitiek is dat eigenlijk? En het is, uh, yeah. Wat dat betreft ja. wel echt één grote poppenkast, ja. Ja, en, en, en ik denk dat, dat de crisis, als die er inderdaad is, zoals iedereen zegt, mm. dan, die is ergens in Amerika begonnen, maar die banken hebben allemaal een triple-E-status. Ja. En volgens mij doen we het in Nederland veel beter. En dan gaan ze een, een bank als ING afwaarderen. Ja, en sterker, weet je wat ook... doen we als Rabobank, die gaan ze dan afwaarderen. Ja. Terwijl dat een, voor de normaal een hele sterke bank is. En ik vind ook, uh, kijk, die hele triple-E... En, uh, of dubbel E, wat het dan nu is bij de Rabobank. Ja, en, ja. ja ik, ik had dat tot, tot een paar jaar geleden, wist ik niet eens wat het was. Ja, dus, <laughs> dus, dat, dat <laughs> klopt ook. Als ja. je aan mij gevraagd, dat, uh, als ik niet wist op de Radio 1 waar ze het over hadden. Ja. Ik denk dat als je aan mensen nog steeds vraagt die geen Radio 1 luisteren of niet veel met die... Nou, je wat het is, wist je dat een bank een triple E staat? Ik denk tevraagd, dat heel veel in mensen dat niet weten. Ja. Nee, ik denk, ik denk dat heel veel mensen het nog steeds niet huh. weten. Nee, ja. En, en daarnaast, en, waarom zou je ook? Want het enige wat je wil weten is toch eigenlijk, joh, staat mijn geld in de op? En dan zeggen ze ja, en dan denk ik, ja prima. Ja, yeah. oké. Okay. En, en ik heb wel geleerd, ja, mocht ik ooit... Mocht ik inderdaad status drijven in of een 30 miljoen, ja, dan moet je dat een beetje uh, verspreiden. Dan krijg je ja. weer terug Mocht die bank van. Ja, ja, precies. Je ja. moet geen 30 miljoen op één bank plaatsen. Nee, dat is niet <laughs> slim. Ook al krijg je er lekker van rente over, dat zou ik niet doen. Nee, ja, dat zou ik nog niet doen. Nee. Als je hoort dat op die bank dan echt wel dat je een ton terugkrijgt, ja, nou. Uh, ja, okay. ja, Maar ja, dat, <laughs> dat is mijn probleem nog lang niet. Nee, precies. Maar ook niet. Als, dat, als dat je problemen zijn, dan heb je toch weinig te klagen, gelijk me zo. Ja, klopt Hé, <laughs> ja. hey, Karim, uh, ik wens je een uh, goede kerst met Sarah ja. en, uh, en een mooie jaarwisseling. Ja, dankjewel. Tot later, hè? Oké, dankjewel. Ja, inderdaad. Het kerstliedje van iedereen. Dit vindt iedereen het leukste kerstliedje, ik weet het zeker. Ik wel, Jonah Louie. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow marching toon from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you the cavalry? Can you stop? I'll stop, I will stop the cavalry Dus gisteren zat ik, zat ik met mijn vriendin en kat rondom de kerstboom. En, uh, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even een kerstplaat opzetten, Rick, van de regie. Ik heb het tegen jou. Oh, focus. Sorry, ja. <laughs> nee. En, uh, dus toen ging ik, maar we hadden geen kerstmuziek meer, dus toen ging ik het even downloaden. Uh, maar dit liedje van Joan Louis, Top the Calvary, staat dus op geen enkele verzamelaar. Wat Niet? jammer is, want het is namelijk echt een heel leuk liedje. Ja, ik vind dit. Uh, het is toch heerlijk. het leukste, toch? Stiekem. dit is, het is het leukste. Uh, deze hoort bij de open haard. Ja, precies, precies. Dus de, maar hij staat dus op een dus je dus Dat is heel vervelend. Dan download je dus de, de, de, de top 50 Christmas songs of all time. Dan moet je dus dat downloaden. Plus nog één liedje. En dat is dan vervelend. Is toch, oh, ja, God. precies. Bloednagels. En je moet al zoveel shoppen met de feestdagen. Dat <laughs> ja. is ongelooflijk. Nou ja, ik download het dan gewoon gra gratis. Mm. Maar goed. Hé, hey, uh, um, Rik, jij bent van de regie. En volgende week dan gaan we uitgebreid met jou en met jouw collega's praten. Want jij bent van BNN University. Ja. Dat is het opleidingstraject van, uh, van BNN. En, en nou, dan wil ik natuurlijk weten wat je allemaal gedaan hebt dit jaar en zo. Maar ik wil nu wel weten wat, welk cijfer jij jouw jaar geeft. Uh, ja, nou ja, wat... wat, wat... BNM betreft is het natuurlijk echt een 10 geworden. Want je begon in 1 januari. 1 januari was BNR. echt. 1 januari zeiden ze, dan mogen jullie komen en dan gaan we ook meteen beginnen. Ja. Dus misschien heb je plannen met familie. <laughs> Ken ze. Want we gaan meteen beginnen en dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk in een opleidingstraject wat steeds, uh, waarbij je steeds een contract krijgt. Mm -hmm. Wat steeds verlengd wordt voor drie maanden. Als ja, maar dan krijg je dus, dus eh, contract, je contract 1 is eerste kwartaal, contract 2 ja. is, is dan nog drie maanden en ja. dan weer een maand misschien en dan weer, in, weer drie maanden. Zo gaat het een beetje verder. Hè? Ja, en okay. het streven is dan natuurlijk dat je gewoon je hele jaar vol kan maken. Ja. En ik had dan ook nog een agenda van ja, ik wil dan dit leren en dan wil ik dit leren. En nu aan het eind van het jaar heb ik alles kunnen doen wat ik wilde. Ja. En uh, ja, dus, dus wat dat betreft is het echt uh, onwijs goed gegaan. Maar ik kan me voorstellen, want ik zie uh, uh, uh, dat wel vaker bij uh, bij universities, dat het dan wel lastig is om het jaar daarna weer zo'n topjaar van te maken. Ik had het ook bij Anne, daarom vroeg ik het ook net aan Anne, die is natuurlijk ook university geweest. En daarna, een... heb jij dat gevoel ook dat je denkt van shit, wordt het ook volgend jaar wel zo'n leuk jaar? Ja, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Ja, ja. ja dat mag ook. Ja, oh, <laughs> goddank. Ik kijk zo... Uh... Nee, maar dat is ook juist goed. Dat is de bedoeling natuurlijk. Dat je wel... Ik bedoel, ja, kan moeilijk elk jaar beter zijn. Ja. Dat kan ook niet. Je hebt ups en downs. Maar je denkt wel dat nou ja. het een topjaar gaat worden volgend jaar. Nou ja, ik hoop gewoon dat ik... Uh, ik heb wel een beetje... Dan ga je hier en daar een beetje informeren naar... Hè? Ik wil graag uh, bijvoorbeeld uh, hier werken en daar werken en, ja. en zo. En dan heb ik, wel, ik heb er wel vertrouwen in dat ik straks ergens terechtkom... Wat ik heel erg leuk ja. ga vinden. Maar het, want het, het bikkelharde van die hele university is natuurlijk ook dat je dan nu straks weg moet. Ja. Er komen nieuwe mensen, er komen gewoon zeven, zeven, zeven uh, in jouw ogen klootzakken komen langs bij ons. Nou, ik vind geen klootzak <laughs> hoor. Nee, maar je had liever waarschijnlijk zelf nog een jaartje gebleven. Uh, nou ja, ja, ik, nee, ja ik, ik, heb wel, ik vind het ook wel goed dat ik nu wegga hoor. Ja? ja? Kun je wat anders weer even blik verbre, verbreden? Ja, dat ja. ik dit gewoon af kan sluiten en dat ik dan ergens anders overnieuw kan beginnen. Dat ja. vind ik eigenlijk wel mooi. Nou, ja, dat is ook zo. Dus, een cijferiek: um, qua dit alles, ja? een 8. Een 8. Een, uh, nou, even gemiddeld. Ja, en, en, en, uh, oh, oké. Okay. Nou ja, nee, zeg maar. Ja, volgend jaar 9. Volgend jaar zeg. 9, ja, ja precies. Ja. ja, maar dat doen we nog vol. Even een belletje dan. Ik je dan moet je ah. maar even bellen weer. Ja. <laughs> Eens kijken. Oh, het is geworden. 8,1. 2011 is een 8,1. Ja, dat is toch ook wat? Dat is een jaar, hè, geweest? <laughs> dat heb je allemaal even uitgerekend. die dus uit het BT. Uh, oh. klaar. Rikker, spreek je volgende week, hè? Is goed. Bij de grote BNN University uitzending op Kerst, de 25 is dat. Muziek. <middels> zometeen crack de playlist met mijn favoriete liedjes van dit jaar. <middels>